Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een historische stap voor de wetenschap. Zo noemt het Europese medicijnagentschap de ontwikkeling van het Pfizer-vaccin tegen corona. Een uurtje geleden werd het vaccin goedgekeurd. Today our human medicines committee, the CHMP, recommended a conditional marketing authorization for the first COVID-19 vaccine for the EU market. Dit weekend dook een mutatie van het coronavirus op in Groot-Brittannië... maar dat hoeft niet te betekenen dat dit vaccin niet meer werkt, zeggen de onderzoekers. Het vaccin mag nog dit jaar gebruikt worden in Europa. Nederland begint er op 8 januari mee. EU-landen willen dat Europa met een lijst aan maatregelen komt om de meer besmettelijke variant van het coronavirus zoveel mogelijk in Groot-Brittannië te houden. Allerlei landen weigeren vliegtuigen of laten alleen nog vrachtwagens toe. De landen willen nu graag dat de EU overal dezelfde regels invoert en vracht moet zo snel mogelijk weer de grenzen over. Politie onderzoekt een filmpje op Dumpert. Daarop zie je jongeren brandstichten met een jerrycan op straat in wijk bij Duurstede. Iemand loopt waarschijnlijk met benzine te strooien... waardoor er flinke vlammen ontstaan. De politie heeft er nog niemand voor opgepakt. Een jaar geleden ging het helemaal mis in Arnhem bij een flatbrand. Op oudjaarsnacht kwamen een vader en zoon om het leven... Door die fatale brand is die flat leeggelopen, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Deze staat leeg, hier ook een lege keuken. 40 van de 99 flats zouden leeg zijn komen te staan. Volgens de woningbouwvereniging is alles veilig, maar toch voelen bewoners zich onveilig over de nooduitgangen. Ali is er wel blijven wonen en mist haar buren nu. Je hebt weinig contact. Hè? Ja. En weet je wat hier zit, wordt, steeds, wordt het steeds minder. Het weer. Het is bewolkt en nat en de temperatuur is aan het oplopen. Vanavond en vannacht is het op veel plekken boven de 10 graden. Morgen valt er vooral in het zuiden regen en wordt het 9 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In Noord-Holland staat file op de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Bij knoppend hoek is de vertraging 10 minuten door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Your Lost the Ocean. See, foolish devotion, we're wild well hearts. Het speciaal heeft gedraaid voor alle disco-freaks die nu aan het luisteren zijn naar de radio. Deze heerlijke single uit de jaren 80 van Polly Carmen en Down My Number. Een 12-inch, ja, toen werden ze nog gemaakt in die hele grote zwarte viniele platen. die dan extra lang erover deden voordat die afgelopen was. Zo'n singeltje was zo voorbij. Dan was je blij dat je zo'n 12-inch op kon zetten kon je toen de tijd nog roken, Albert-Jan. Dat was een rookplaat. Het is uh, oh ja. even na drie uur, welkom terug, Zandvoort op zaterdag. En als je luistert naar de herhaling op de maandagmiddag, dan is het even na vier uur. Ook dan een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. En ook in dit uur uh, weer heel veel uh, gezellige kerstmuziek. Zo ook dit uh, kerstvilletje op de achtergrond. Veert wat, hoor ja, ik wat? Ja, ik word er vrolijk van. Ja, toch? Ja, ik word Ja, vrolijk ja van. ik ook. Dus wat gaan we in dit uur uh, allemaal doen? Nou ja, jij hebt uh, alweer een beetje wat uh, gras voor mijn voeten weggemaaid. Want uh, ja, de, in ieder geval de nieuwjaarsduik uh, op een op nieuwjaarsdag op 12 uur gaat natuurlijk niet door. Maar wat wel doorgaat uh, is de thuisduik. De thuisduik gaat wel door. Hoe dat allemaal in, uh, in elkaar zit, dat hoort u over een tweetal platen. Daarna herhalen we het interview wat onze collega Roy Dongen uh, vanmorgen had tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. Met Kees Metters van het CDA. En uh, het, het ging over het weer intrekken van een aantal visies. Met name de entree Zandvoort en natuurlijk het Badhuisplein. Uh, dat interview heeft trouwens in twee delen uh, ge, geknipt. Voor uh, de. Ja, hoe dan moet je dat zeggen. Dat is het wat makkelijker te volgen. Kees Metters in gesprek met onze presentator Roy Dongen... in zaken de entree Zandvoort. En uh, wat nog meer ter tafel kwam. Dat straks later. Uh, half vier hebben we staan nog even stil bij uh, de Winter Pride, die momenteel bezig is. Die is afgelopen donderdag officieel geopend. En uh, dat gaat morgenmiddag uh, een, ook nog een vervolg krijgen tijdens uh, CFM. Want van 1 uur tot 6 uur wordt daar de top 51 uh, uh, van uh, de LHBT iz uh, uh, uh, waar iedereen over heeft kunnen stemmen uh, uitgezonden. Uh, dat... Ik ben heel benieuwd uh, wat er op 1 uh, staat. Ik ben ook erg benieuwd. Maar goed, dat, uh, dat daar meer over rond de klok van half vier. Uh, verder hebben we natuurlijk nog wat uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Dit tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En dat kijken doe je via cfm-live.nl. zfm-live.nl kijk je live mee in de studio. Nou, ik heb er beloofd. In uur twee ook uh, heel veel lekkere kerstmuziek. Daar komt-ie aan, de nieuwe kerstsingel van Miss Montreal. Kerst op je radio. Op je radio. radio, radio, radio. Met CFM. CFM. Hele fijne dagen. Here we are. With our... All around the Christmas tree with shining lights. Dat was de nieuwe kerstsingel van Miss Montreal. Die heet Angels in the Sky. Nou, onze collega Jelmer Koper heeft met Lucie van Brugge aankomende donderdag een terugblik op het jaar 2020. En wij hebben een vooruitblik in 2021 na deze single van John Farnham. Wat had de inhoud, dat hoor je zo meteen. Echte klassieker, deze van John Farnham en You're the Voice. Ja, ik had het net over het programma van Jelmer Koper en Lucie van Brugge. Aankomende donderdag tussen 12 en 4 uur te beluisteren bij CFM. Met een terugblik op het jaar 2020. Eerst twee uur hebben ze gasten. En met name de burgemeester, die enige tijd last komt en inderdaad ook terugkijkt op het jaar 2020. En verder in het derde en vier uur heel veel aandacht voor de jongeren hier in Zandvoort. Dat is dus aankomende donderdag. En wij hebben de vooruitblik voor de nieuwjaarsduik. Ja, Robert-Jan? De nieuwjaarsduik, nou, zoals iedereen weet, gaat niet door. Maar er is een landelijk alternatief. Doe allemaal mee aan de thuisduik. Als de mensen niet naar de zee mogen komen voor een nieuwjaarsduik... brengen we de zee gewoon naar de mensen. Met die uitspraak wordt de nieuwjaarsduik uit blik aangekondigd. Ook Zandvoort doet mee aan deze landelijke actie. De organisatoren van de nieuwjaarsduik Zandvoort... hebben al enige tijd geleden besloten... om de traditionele en leukste en oudste duik van Nederland... de zogenaamde Zandvoortse nieuwjaarsduik... niet door te laten gaan. Als alternatief wordt op het Badersplein... een fotoserie tentoongesteld met foto's en duikers, doorduikers... en een selectie van die duikfoto's is ook te zien in het H.D.M.Z. Museum... En daarnaast doet de organisatie mee aan het idee van UNOX... en de Landelijke Stichting Nieuwjaarsduiken, de Nieuwjaarsduik uit Blik. De Nieuwjaarsduik steunt, steunt uh, ieder jaar een goed doel, zo ook deze alternatieve editie. Voor elke Nieuwjaarsduik uit Blik worden door UNOX twee blikken soep aan de voedselbank geschonken. Wat is de planning? Uh, 12 uur op 1 januari mag heel, kan heel Nederland meedoen aan deze Nieuwjaarsduik op Blik, uit Blik, moet ik zeggen. Uh, dat is gewoon uh, ja, zeewater, gewoon kraanwater mag natuurlijk ook. Dat doe je in een blik. Dat gooi je over je kop op 1 januari om 12 uur. En uh, daar laat je, maak je natuurlijk even een, een filmpje van. En uh, deel dan jouw thuisduik met uh, hashtag Unox uh, thuisduik. Hashtag Unox thuisduik. En maak natuurlijk uh, kans op prijzen. En uh, vele, vele Nederlanders zullen u uh, volgen. Zeker gelijk met u meedoen. Want dan worden er des te meer erftensoepblikken aan de voedselbank geschonken. Dus helemaal uh, niet doorgaan, dat is dus niet aan de orde. Het gaat nee. wel door, maar deze, dit jaar uit blik. Wat een mooi verhaal. Ja, want Unox dacht ook van... Uh, wij gaan uh, blikken uh, weggeven, die kon je aanvragen. Hè? En Unox uh, blik gevuld uh, met uh, water. Ja. En die kreeg je dan uh, opgestuurd, zeg maar. Maar ze hadden volgens mij iets van 20.000 of 25.000 blikken. Ja. En die waren binnen munt van tijd op. Nou, dus dan u. denken ze, nou, dan moeten we maar... Uh, het wordt ingewikkeld, hè? om maar even de, Ik, het wikkeltje oh, ja, te heel, gebruiken. Heel goed, erop, heel maar uh, we doen een uh, wikkel uh, om een uh, thuisblik. Uh, en dan heb je ook een uh, vooruitblik voor uh, de nieuwjaarsduik, zullen we maar zeggen. En het is allemaal weer voor het goede doel. Dus als, als, de, als, als de mensen niet naar de zee komen voor een nieuwjaarsduik... kunt u dit jaar de zee mee naar huis nemen en daarmee meedoen aan die nieuwjaarsduik. Nogmaals, het is op 1 januari om 12 uur. Maak er een mooi filmpje van en uh, deel je thuisduik met hashtag UNOX thuisduik. Ja, en op uh, nieuwjaarsduik.nl kan je inderdaad uh, de wikkels uh, downloaden van uh, Unox. En dan uh, plakken op je eigen blik. Dankjewel voor dit bericht. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op FM. Het origineel van deze single van Chris Ria. Maar onze eigen Yves Beres heeft volgens mij verleden jaar of het jaar daarvoor ook een versie van deze plaat gemaakt. Maar ja, misschien, misschien dat we die in het derde uur nog wel kunnen gaan draaien. In ieder geval inderdaad de originele single Driving Home for Christmas blijft gewoon echt een kerstklassieker. Zo op de zaterdagmiddag het begint het al een beetje donker te worden trouwens. Just give me them babies So what you doing tonight? Better stay doing you right yeah. Watching movies But we ain't seen anything tonight yeah. I don't wanna keep you, up, you But show me can you keep it? Yeah. Cause then I'd like to keep you Sleep when I'm riding. I'ma leave it open like a dog, I'm excited. it Even though I'm with you, you can hit it like a side chick Don't need no sidekick. no Got the night birds, an earthquake 4.5 when I make the best light, Put it down, heavy even though it's lightweight, lightweight You yeah, yeah. started at midnight Go till the sunrise Sun at the same time. En ook de nieuwe hits zijn zeker voor je op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde Ariane Kramde in 34 35. Haar, nieuwe single en ik ben heel benieuwd uh, wat hij hit gaat doen uh, in dit paradis. Hij is net uit, dus uh, we moeten er nog even op wachten... voordat we weten dat hij weer op nummer 1 staat, uh, Albert Jan. <laughs> net ja. als uh, Pommelien en uh, <laughs> Jaap Reesema. Jouw favoriete plaat, toch? Ja, één. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja. Jij, jij had het al weken geleden voorspeld, hè? Ja, en ik denk, uh, nou, <laughs> toen draaide ik hem. Toen zei je, ja, Marco Borsato, Volvo, uh, houd toch op, man. <laughs> ik denk, nou, nou durf ik hem niet meer te draaien. Maar ja, vanmiddag heb ik hem toch gedraaid, uh, he. En het is uh, commercieel wel verantwoord. Ja, uh, toch? Dat Als hij wel. op één staat, dan mag het wel. Dan mag het. We gaan het hebben over, uh, ja, onder meer de uitzending van morgen ja, nou ja, het evenement wat de afgelopen donderdag wel uh, zijn beslag uh, heeft gevonden... was natuurlijk de Winter Pride. Want uh, vol goede moed was de organisatie van de Winterpride uh, uh, met het programma... toen vorige week een, in het programma hadden ze dat gepresenteerd. En uh, helaas gooide de, de toespraak van uh, onze minister-president wederom roet in het festival. Maar ook nu liet de organisatie zich niet het, door het virus kisten. Om te beginnen was er afgelopen donderdag een online opening door wethouder Raymond van Haafden eh, om drie uur bij de Winterpride. En op de boulevard zijn natuurlijk prachtige afbeeldingen van kunstwerken geplaatst, veelal indrukwekkende foto's van bekende fotografen. Alle deelnemende galeries hebben zoveel mogelijk werken in hun etalage tentoongesteld. De kunstroute langs het Badhuisplein, Zandvoortsmuseum... ...HDMZ-museum, Pop Galleries Op de Passage en Zeestraat 39... ...en eventueel Brasserie Zin voor een fles Pride gingen en gaan gewoon door. Het Wapen van Zandvoort had nog een aantal kaarten voor de online bingo... ...voor afgelopen zaterdag, voor zaterdagavond. En met veel gezelligheid en leuke prijzen... ...en laat zich ook niet kennen door het virus. En morgen gaat de grootste online dancefestival live een livestream... met de alle bekende DJ's Divine en Kai ook door. Dansers van To The Max en onze Zandvoortse Queen Dallas Angel... zullen voor spannende beelden zorgen informatie is te vinden... op de sociale media kanalen van The Pride at the Beach. En wat ook gewoon doorgaat is de uitzending van morgen van Rainbow Radio Zandvoort... die de hele week te beluisteren zijn op ZFM. Op de website en Facebookpagina meer informatie daarover. En morgen dus van 1 tot 6 uur de top 1, De Rainbow Top 51. Live vanuit de studio hier aan de Tolweg. Nou, welke zou er op 1 staan? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Uh, Bohemian Rhapsody. Uh, uh, niet. niet? Uh, Village people. Village. Nou. Oké, okay, wij houden het tot de People. Uh, okay. In ieder geval, uh, morgenmiddag tussen 1 en 6 uur... de top 51 van de Winter Pride 2020 in Zandvoort. Live vanuit uw enige echte lokale studio aan de Tolweg. Te beluisteren via onder meer cfm-live.nl. Kan je ook live meekijken. Het is uh, heel leuk om uh, dat te doen. Want de studio ziet er prachtig uit hier aan de Tolweg 10a. Vinden we leuk? zfm livenl Kijk je live mee.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 You wanna een echte kerstplaat is van de dames van Close to You. De vijf dames en Baby Dance Go. Ja, vanmorgen, of eigenlijk vanmorgen en vanmiddag, want we zitten nog steeds tussen 11 en 1 met uh, Goedemorgen Salvoort, vanwege de coronamaatregelen in de studio. Was uh, ook uh, te gast uh, Kees Metters, uh, Jan. Ja, en Kees Metters uh, was uitgenodigd om te gaan spreken over het, uh, uit, het intrekken van een weer, een, een visie... en met name de entree Zandvoort. Ook uh, komt in het tweede deel van het interview... Uh, de, de voorgenomen investeringen van Correndon nog ter sprake. Kees Mettes uh, werd uh, geïnterviewd door zijn collega Roy Dongen... tijdens Goedemorgen Zandvoort. Hier volgt deel 1. We gaan als het goed is nu uh, praten met Kees Mettes... over een wederom ingetrokken visie... Kees Metterns ja. van de CDA in Zandvoort. Ja, ik ben er, uh, Roy. Goedemorgen. Goedemorgen Kees. Nou, uh, heel fijn dat je hier bent. Uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal, als mensen allemaal, maar veel mensen hebben uh, meegekregen met. En mag, Roy, mag ik je e even interrupteren? Ja. Want, ja, want ik ben erg onder de indruk geraakt van de van Leon 10 Krijber. Dat was ik al eerder. Uh, ze is zo ongelooflijk inspirerend. En wat daar uh, gedaan wordt is zo verschrikkelijk goed. Uh, iedereen is daar goud waard. Uh, het is duidelijk, uh, de stem voor mij krijgt ze zeker. En ik kan alleen maar zeggen, uh, Zandvoort, uh, die verdienen het. het is echt, ik ben onder de indruk. En eigenlijk heb ik iets van, met alle respect voor het onderwerp nu, uh, wat is nou eigenlijk belangrijk. Maar ik moest het even kwijt. Ik moet deze persoonlijke nood even kwijt, uh, Roy, vandaag. Nou, heel erg fijn. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb uh, Leon Lans eerder uh, geïnterviewd. Uh, en ik ben ook diep onder de indruk van wat er allemaal gebeurt bij uh, Zandstroom. Fantastisch. Zo positief. Oké. Okay. Um, nou, en dan uh, toch terug naar uh, ons onderwerp. Die, uh, de, de visie. Um, uh, er is weer een visie ingetrokken. En het ging over uh, het badhuis... Of uh, niet het badhuisplein, maar het entree van Zandvoort. En het badhuisplein. Ja. Uh, Wethouder vrij, als ik het goed inleid. Uh, ...is met een visie gekomen. Een uh, visie is nog niet een definitief plan. Uh, corrigeer me als ik iets verkeerd zeg, want ik ben natuurlijk maar een amateurpoliticus. Uh, en vervolgens uh, waren partijen die zeiden van... ...nou, we willen daar meer dingen in zien. En zij zou mogelijk terugkomen met de nieuwe visie... ...en heeft besloten, ik doe het maar uh, voorlopig niet. Klopt dat ongeveer? Ja. Is dat ongeveer? Ja, dat klopt wat je zegt. Dus de partijen die, die dat vonden, dat was OPZ, de VVD... Uh, de PVV. Ja. Ja, die zijn van mening uh, dat het uh, uh, nog niet uh, uh, klaar is. En dat klopt ook, het is helemaal niet klaar. Want uh, het gaat ook om een visie. En daar worden hoofdlijnen aangegeven. Uh, met de bedoeling om een, ja, uh, nu een statement te maken en te zeggen: Van Zandvoort, zo voor het einde van het jaar. Uh, in deze visie, zonder nog kaders. Daar gaan wij nu afspreken dat we woningen gaan bouwen, dat er een hotel uh, uh, komt. En uh, dat betekent dat het nog verder uitgewerkt moet gaan worden. Dat staat ook duidelijk vermeld in die uh, uh, visie. Want hierna komen eisen, komt nader overleg. Uh, aspecten als parkeren zal nog nader bekeken moeten worden. Er wordt wel al een antwoord gegeven over mogelijkheden die er zijn. Maar dat is niet definitief. Het heeft met heel veel te maken. Het was altijd met dit soort projecten. Dus het is een uh, eerste aanzet en uh, mijn partij, want daar praat ik dan uh, uh, voor, die is van mening dat je de eerste stap uh, kan zetten. En daarna hebben we, of daarna, dan maken we dat, geven we een signaal af, zandwoord wil vooruit op die twee plekken. De wethouder, gaat aan de slag. Denk hier nog om, denk daar nog om. Ze komt ook terug met allerlei uh, onderwerpen. En ze gaat ook met mensen nog volop praten. Dus wij hebben die eerste stap. Uh, best willen zetten met de wetenschap dat er nog veel uitgezocht moet worden maar dat mag het nooit weer houden om die stap te zetten dus dat was onze insteek en daarom hebben wij voorgestemd alleen, en dat heb je terecht opgemerkt als er geen meerderheid is hiervoor ja, dan moet je je knopen uh, tellen en dan heeft het ook uh, weinig zin om uh, op dit moment verder te gaan en daarom heeft ze het uh, uh, teruggenomen en wel degelijk met de toezegging ik kom in het tweede kwartaal terug. En dan kom ik ook met uh, uitwerking van een aantal, aantal zaken. Uh, en dat is, uh, dat is natuurlijk een goede zaak. Ja, maar dat betekent als ik het uh, goed beluister, dat die visie die, die is er, die is op hoofdlijnen. Um, ja. En nu komt er een wat gedetailleerdere visie. En dat zou je dus bij een vervolgstap daar weer wat minder tijd aan hoeven besteden. Het hoeft niet te leiden tot heel veel vertraging. Want ik denk, nou gaan we weer zes maanden wachten. Nou, ja, wat ons betreft leidt het niet tot uh, uh, veel vertraging, maar het is wel vertraging. Het is ook geld en dat is ook een reden. Het is ook, ook geld uh, wat hier aan besteed is en zo. Er moet weer wat extra's gedaan worden. En het gaat natuurlijk uh, tijd kosten. Het gaat sowieso tijd kosten. Uh, en daar zijn we niet nieuw in. Uh, we zien het in liggende gemeente. we zien het in Nederland. Maar in Zandvoort duurt het al veel te lang. En Zandvoort uh, zou die stap moeten uh, durven zetten, ook met de wetenschap. ...dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. Het staat boven in de raadzaal. En dat is niet helemaal zo. Bij elke beslissing die je neemt... ...zijn er mensen die uh, er wat minder van afkomen... ...en dat gevoel ook zeker hebben. Maar ja, dan betekent het dat je heel weinig uh, nog zou kunnen doen. En elke vorm van creativiteit of van een beetje daadkracht... Ja, die, uh, uh, uh, dat, gaat niet, uh, ...dat gaat niet goed zo op deze manier. Dus ja, ik, uh, ik hoop dat we eigenlijk binnen de raad... Uh, ja, ook aan een gunstfactor denken, geven en nemen, oud zeer vergeten. En ook vooral proberen eruit te komen met, uh, met elkaar. En ja, dan ook met het gegeven dat je niet iedereen naar de zin kunt maken. Zandvoort heeft op dit moment woningen nodig, dat is 630 voor 2025. Op die locaties kunnen er 2x60 woningen gebouwd worden. Op één plek zelfs sociale woningen, waar Zandvoort ook veel behoefte aan heeft. Dus ja, laten we elkaar proberen te vinden. En parkeren is belangrijk uh, uh, voor, uh, voor Zandvoort. Maar laten we eens kijken of we daar wat creativiteit tegenover kunnen zetten. Voor het grotere belang, en dat is zandvoort vooruit helpen als het gaat om woningen. En ook uh, het gebied, want dat is natuurlijk een troosteloze gebeuren bij het Basluitsplein. Het is onvoorstelbaar als je daar loopt. Uh, je ziet die, die, die vervallen, verloedende appartementen. Ja. Nou, dat is een kwestie van slopen. Dat, dat, dat moet je toch niet willen eigenlijk? Dat moeten we volgens ons uh, volgens, uh, heel snel al gaan doen. We moeten heel snel daar gaan, uh, gaan slopen. We missen nog één pand. En daarom kan het nog niet. Dan moet je dat weer om te eigenen. Uh, en uh, dat duurt dan iets langer. Maar wat, uh, uh, wat de wethouder wel geschreven heeft... dat ze in het eerste kwartaal volop aan de slag wil... met ook op het entree die slurf slopen en palmen die er leeg staan ook slopen als dat even kan voor het nieuwe seizoen zodat we daar een wat beter aanzicht krijgen. Ja. Maar ik moet wel zeggen in, uh, in Storten, ik heb hoop, het is natuurlijk ook de tijd van het jaar, hoop en licht, ik heb hoop. Uh, dat we eruit gaan komen. Maar er is veel voor nodig om dat te bereiken. En zometeen uh, praat uh, collega Roy Dongen uiteraard Door met Kees uh, Matters. Dat allemaal uh, wat er vanmorgen plaatsvindt. Uh, vond bij onze collega's. Van Goedemorgen Zandvoort. Maar eerst deze van Winks. van Radio 2 komt hij er weer aan. Hè? Vanaf aankomende donderdag de top 2000. En dat bracht mij op het idee om ook heel veel uh, klassiekers te draaien... vanmiddag tussen 2 en 5. En op de herhaling uh, op de maandagmiddag is het tussen 3 en 6. En het is nu 10 uh, minuten voor 5 uur geworden. Goedemiddag. Net hoorden we deel 1 uh, van het uh, interview van uh, vanmiddag... Uh, Albert-Jan uh, met uh, Kees Metters. En uh, ja, wat is uh, zeg maar... Uh, de boodschap achter, achter het verhaal. Ja, nou ja, uit, van uitstel komt afstel en, en pak eens door. Maar ja, hoe lang bestaan die, die, die dossiers al niet? He? Ik bedoel, dat is geen uh, dossier van het laatste jaar. Nee, het gaat over de entree, de entree... en het uh, badhuisplein. badhuisplein. En dus ook het uh, hotel van uh, Corendon? Ja, nou ook. En... Uh... Dat was trouwens, moet ik je wel even vertellen. Uh, want het is maar een klein stukje interview wat we nog hebben. Dus dat kan ik je nog wel even vertellen. Het prachtige boek van het Genootschap Oud-Zandvoort. Uh, staat in het begin staat er een tekening. En dan staat er ook bij. Uh, dit is nooit gerealiseerd. Maar uh, dat is dus als het ware een halve arena-vorm op het Badhuisplein. Volgens mij was dat van een Belg of zo, die, dat, uh, die was zeker met de Noorders over verdwijnen. Ja, maar als je de, de voorlopige tekeningen ziet van het nieuwe Badhuisplein. Ik bedoel, zoek, zoek, de, zoek de overeenkomsten. Want het is bij, bij hetzelfde idee... wat toen al een uh, jaar terug dus al, uh, uh, uh, uh, was geopperd. Wat toen niet doorging. Maar in ieder geval, het krijgt hetzelfde uitstraling... als dat het toen gepland was. En dan praat je dus over jaren geleden. Ja, je hebt het trouwens over dat uh, boek. Ja. 50 jaar inderdaad van prachtig. het uh, genootschap. Prachtig. Een prachtig boek. Ja. Mocht je geen lid zijn... ik kan het me bijna niet voorstellen... van het genootschap uit Zandvoorts... Dan kan je hem altijd Schipen. nog uh, bij de Bruna aanvragen. moet je even via de internet doen, hè? want uh, de Bruna die mag uh, niet, uh, geen boeken verkopen. Uh, wel nieuws trouwens over uh, de Bruna voordat we weer verder gaan met uh, Kees Metas. Ja. Want vanmorgen is bekend geworden dat de Bruna wel gewoon open blijft voor pakketjes. Mm -hmm. Dus ondanks het landelijke ja. nieuws dat uh, de pakketservices uh, zeg maar, uh, er ook mee uh, zouden stoppen... omdat het niet uh, rendabel is... Ja. Blijft de Bruna in Sanford toch open. Dus... Dan, dan mag ik daar nog even iets, iets, iets, iets aan toevoegen? Ik, bedoel, ik, ik was uh, toe aan uh, nieuw kopieermachine, uh, kopie, kopieerpapier en, uh, en uh, nieuwe uh, toner toestanden. Ja, is niet essentieel, uh, uh, Overt-Jan. Jawel, maar toen, ik ging altijd naar de Bruna om dat te halen. En nu moet ik het dus online bestellen. Nog meer pakjes. Nog meer druk op die jongens die al die pakjes rond moeten brengen. En nog meer uh, ja. verkeer. Ja, nee, dat, dat, al, al, gewoon, Bruna en dat soort winkels zijn, zijn essentiële winkels. Die moeten gewoon open. Nee, klopt. Vind want uh, want uh, ja, daardoor uh, kom je wel uh, zeg maar, dat er uh, meer uh, verkeer uh, komt. Ja. Mensen die gaan uh, toch naar een andere winkel nog even toe. Even een pakje sigaret halen, bijvoorbeeld ook uh, voor de mensen die uh, nog roken. Uh, Albert-Jan, uh, bijvoorbeeld bij de Albert daar staat er een hele file bij de balie. Ja, zijn, zijn wietwinkels trouwens wel open. Geen idee. Dat, gaat, dat gaat mijn te ver. Laten we gewoon doorgaan. Deel 2 van het interview wat vanmiddag gehouden is met Kees Metters. Daar gaat het over de entree van Zandvoort en het Badhuisplein. Is inderdaad uitgesteld tot ongeveer het zomerreces. In ieder geval, dat is de planning. Er was ook commentaar op Correndon over het commitment van Correndon om daar wat te gaan doen van de partijen in de, in de raad. Terwijl ik uh, geconstateerd alleen maar kan hebben dat Corendon hard investeert in Zandvoort met de enige pendeldienst die particulier geëxporteerd wordt. Een uh, tweede strandpavillon wat is aangekocht. Ja, ik, ik, absoluut. Het is, het is natuurlijk fantastisch voor Zandvoort dat Corendon uh, wil investeren in Zandvoort. En daar hebben ze al uh, aanzet voor gemaakt. Uh, ik hoop ook dat we natuurlijk snel met het facin en uh, met uh, testen en zo een uh, nieuw. ...een nieuwe Zandvoort, of een, een, een nieuw normaal gaan krijgen. Maar het is geweldig wat zij daar doen. En uh, ja, we moet ook realistisch zijn. Uh, casino lezen we ook, uh, hoe de situatie op dit moment voorstaat. En zij werken samen met Casino om daar, uh, ja, uh, wat, te gaan, wat te gaan als het ons betreft, te gaan bouwen. En we hopen ja. dat dat financieel ook kan. En het is natuurlijk een geweldige partij voor, uh, voor, uh, voor Zandvoort. Daar kunnen we alleen maar blij, uh, blij mee zijn... Dat die zijn nek uit, uh, uitsteekt hier. Ja, en als de, Zon... de overheid uh, oproept om meer vakanties in eigen land door te brengen, dan hebben we capaciteit, uh, nog meer capaciteit tekort eigenlijk. Ja, en, uh, en, dat, en, dat, en, en aan de overkant, dat is natuurlijk nog uh, uh, triester eigenlijk, dat we daar zo lang die appartementen uh, hebben die er zo smerig uitzien. En als het om parkeren gaat, dat kunnen we daar oplossen. We kunnen dat oplossen, het vervouwse plein. Uh, ...is te, te gebruiken daarvoor. Etage erbij. Uh, laten we vooral gaan onderzoeken... ...en onze nek durven uitsteken daarvoor. Dat moet kunnen. Corendon ligt lastiger natuurlijk, het parkeren. Daar hebben uh, mensen terecht wat over gezegd. Maar ook daar kun je naar de randen van Zandvoort... ...met, met uh, aankomen en de auto neerzetten en weer weg. Het, het zijn ondernemers die zijn heel inspirerend. Dat, die, dat laten ze merken. Ook met die busverbinding goed uh, Dus ja, wij hebben daar vertrouwen in... En, uh, uh, dan betekent het ook, uh, geeft die wethouder de ruimte en uh, als even kan vragen om versnelling. In plaats van ja laten we met problemen komen. Denken in oplossingen is nodig en niet denken in problemen. Dat doen we, is mijn persoonlijke mening, echt te veel? Dat was het uh, interview van vanmiddag uh, bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. Ze zitten altijd uh, bovenop het nieuws zoals het uiteraard hoort bij een lokale radio, Albert uh, Jan. Keurig, nee, helemaal goed. Maar, uh, het was afgelopen dinsdag en uh, stond op de agenda, ze halen dat uh, er vanaf, om moverende om, om, om, om, ja, redenen om het zo maar eens te zeggen. Maar het zijn wel uh, dossiers die al jaren uh, uh, circuleren in de, bij de gemeente. Of heb ik dat men, uh, niet goed gezegd? Nee, dat heb je zeker goed gezegd. <lacht> dus, uh, nou ja, we wachten het af hoe dat uh, verder gaat verlopen. Ik heb uh, in ieder geval uh, weer een... Uh een paar A4'tjes gekregen. Van me dit keer trouwens. Ja, ja, nou ja. Voor de mensen die meekijken, cfm-live. Het, het doel is duidelijk, hè. Dat is, uh, vandaar dat het ook toe, de gedichten zijn... Uh, die een beetje toegespitst zijn op, uh, op de Winter Pride. Ja, dus... Uh, nee, het ja, zijn wel wat platen inderdaad die ik ook van de week uh, tegenkwam... Uh, toen ik die lijst uh, zag van, uh, van de Winter Pride. Dus uh, je hebt helemaal gelijk. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. De herhaling, maandagmiddag. Nieuws en weer van 5 uur. En er zit dadelijk nog 1 uur lang Zandvoort op zaterdag. Nou, zo aan het einde gaan we nog even een, een, een kerstklassieker draaien. Hier is Wem en Last Christmas. Graag tot zo. U allemaal fijne dagen en een voort.